De reden van de reis en de schipbreuk Terwijl ik als vreemdeling door de wereld zwierf, geduldig leidende onder tyrannie, bedrog en huigelarij, een mens zoekende en niet vindend wat ik met zo groot verlangen zocht, besloot ik nogmaals uit te varen over de academische zee ofschoon deze mij dikwijls veel schade berokkend had. Zo ging ik aan boord van het goede schip, genaamd Fantasie, verliet met vele anderen de haven en stelde mijn leven bloot aan de duizenden gevaren die er kleven aan het verlangen naar kennis. Aanvankelijk waren de omstandigheden voor onze reis gunstig. Na een korte tijd staken er echter stormen op van nijd en laster, welke de Ethiopische zee tegen ons opjoegen en ons alle hoop op kalm weer ontnamen. Kapitein en bemanning spanden zich tot het uiterste in. Wij gaven ons... Uit drang tot zelfbehoud niet gewonnen en zelfs het schip weerstond de rotsen, maar de kracht van de zee bleek sterker te zijn. Ten laatste, toen alle hoop verloren was en wij ons, meer uit noodzaak dan uit moed, op de dood hadden voorbereid, kap het schip en zonken wij. Sommigen werden door de zee verswolgen. Sommigen werden over een grote afstand verspreid, terwijl anderen, die zwemmen konden of planken vonden om zich drijvende te houden, naar de verschillende eilanden gevoerd werden, welke over deze zee verstrooid lagen. Weinigen ontsnapten aan de dood en ik alleen... Zonder één enkele metgezel werd tenslotte naar een miniatuur eilandje gedreven dat niet groter scheen te zijn dan een kleine plag grond.